Hij hoopt daarmee de gemoederen in zijn land te kalmeren. Saleh heeft niet gezegd wanneer hij vertrekt en waarom hij naar Amerika gaat. Eind november droeg Saleh zijn bevoegdheden over aan de vicepresident... die met een regering van Nationale Eenheid verkiezingen voorbereidt. In de buurt van de hoofdstad Sanaa openen de troepen die trouw zijn aan Saleh... het vuur op deelnemers aan een protestmars. Bij de beschietingen zijn zeker acht mensen om het leven gekomen.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 Hier vindt u trouwens ook het hele archief van dit VPRO-instituut. En zo mogen we dat wel noemen, want het bestaat dit jaar 25 jaar. We hebben ons zilveren jubileum. Voor opmerkingen of reacties kunt u ons bereiken op marathoninterview@vpro.nl. Dan nu luister natuurlijk naar onze gast van vanavond. Socialist in krijtstreep pak. Lodewijk de Heilige. Kroonprins van Job Cohen. Zo wordt hij wel omschreven. Eigenzinnig, briljant, analyserend, ambitieus, ongeduldig, scherpe die beter. En steeds vaker wordt hij genoemd als toekomstig leider van de Partij van de Arbeid. Hij is Lodewijk Ascher, wethouder in Amsterdam. Lodewijk Ascher werd in 1974 in Amsterdam geboren. Bracht zijn jeugd door in Den Haag, maar kwam voor zijn studie rechten terug naar zijn geboortestad. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 2002. Hij was toen al raadslid en bezig aan een bliksemcarrière... in de Amsterdamse Partij van de Arbeid. Na twee jaar in de raad werd hij fractievoorzitter. In 2006 haalde de Partij van de Arbeid met Ascher als lijsttrekker... een grote verkiezingsoverwinning, 20 van de 45 zetels. Hij was 31 en werd wethouder en burgemeester. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 verloor de PvdA 5 zetels... maar bleef de grootste partij in Amsterdam... Hij werd voor de tweede keer wethouder. Met dit keer als portefeuille, financiën, jeugdzaken en onderwijs. Toen Job Cohen opstapte om de Partij van de Arbeid door de verkiezingen te leiden... toen werd Ascher vier maanden tijdelijk burgemeester. Landelijk is Asscher vooral bekend geworden vanwege het project 1012... genoemd naar de postcode van het oudste deel van de Amsterdamse binnenstad. Een project dat als doel heeft de uitbuiting van prostituees op de wallen te bestrijden. In de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders 2011 staat Asje erop. Hij staat op plaats 115. Hij valt op die lijst op twee manieren op. Hij is met zijn 37 jaar de jongste. En hij staat als enige met zijn moeder erop. Zijn moeder, Irene asscher Zij staat lager dan haar zoon, op plaats 154, als oud-hoogleraar, sociaal recht en commissaris bij diverse bedrijven. Lodewijk Ascher heeft twee boeken gepubliceerd: Nieuw Amsterdam, dat was in 2005, en De Ontsluierde Stad, dat was in 2010. Daarin schrijft hij over de liefde voor zijn stad, over zijn werk als wethouder en over zijn familie: een geslacht van diamantslijpers, politici, muzici en juristen. Ascher is getrouwd en hij is vader van drie jonge kinderen. In zijn boek De Ontsluierde Stad schrijft Asscher in het voorwoord... dat hij het nodig vindt dat politici vertellen over hun werk... dat ze verantwoording afleggen en dat ze hun drijfveren laten zien. Beschouw het als een uitnodiging voor een gesprek over Amsterdam. Bij mij thuis aan de keukentafel, zo schrijft hij. En dat is wat Irene Houthuis gaat doen. Een gesprek aan de keukentafel, hier in Studio de Smet. Over Amsterdam, over het leven en de grote politiek. Daar hebben ze drie uur de tijd voor. Gaat uw gang. Welkom, Lodewijk Asscher. Niet in pak, maar in spijkerbroek en een trui. Dat zit lekkerder voor vanavond. Zeker. Heel goed. We hebben afgesproken elkaar te tutoieren. Dat praat gewoon veel lekkerder, euh, deze drie uur. Um, nou, het is kerstavond. Voor ons wat uh, kersttakken en kerstballen. Ben je een kerstsweer? Zeker. Uh, bij mij thuis staat nu uh, alles in het teken van het kerstfeest. Die drie hele jonge kinderen weten niet precies wat het is... maar wel dat het heel mooi is. Dus er is ijs gemaakt vandaag en er is een boom. Ja, dus het geeft een goede kerstfeer. Maar kerstavond moeten ze toch zonder vader doormaken. Ja, maar die, die jongens die liggen nu in bed, dus die dat, in is, bed. dat is, dat is dus prima. Dus dat zo. heb je al, alweer achter de rug. Ja. Uh, laten wij beginnen met de start van jouw politieke carrière hier in Amsterdam. Uh, je bent ontzettend jong begonnen. Op 27-jarige leeftijd uh, werd je raadslid hier in Amsterdam... Waarom heb je, je kandidaat gesteld? Waarom? Ik werkte in die tijd aan de Universiteit van Amsterdam, uh, was bezig een proefschrift te schrijven. Dat was heel erg leuk. Uh, ik zat daar op een kamertje en mocht hele mooie vraagstukken beschrijven en, en ik gaf les aan de universiteit. Alleen het was ook wel een beetje eenzamer en ook een beetje abstract. Uh, als je schrijft, ik schreef over vrijheid van meningsuiting, privacy. Maar wat het vervolgens betekende, uh, als dat heel goed ging, dan, dan lazen andere wetenschappers dat. En kreeg je misschien een citaat in een ander artikel. Uh, en ik wilde eigenlijk uh, het, het combineren met iets wat, wat directer impact had op, uh, nou, op het dagelijks leven. En ik was lid van de Partij van de Arbeid. In die dagen viel zo'n krantje in de bus die ik over het algemeen in de plastic placht weg te gooien. En daar stond uh, uh, dat, je kon, ja, dat je kon opgeven voor, uh, voor de kandidaatsprocedure. En toen oh heb ik dat gedaan. Dat heb ik misschien ook wel eens gelezen. Toch heb ik het nooit ingevuld. en uh, Niet dat ik trouwens partijlid ben, maar... Nee, dat, dat helpt al. Ja. Uh, dat is toch wel een strenge eis. Uh, nee, ik, ik vond het fascinerend. Ik dacht, uh, wie weet lukt dat. Ik wist dat het totaal anders zou zijn dan de wetenschap. Ik had belangstelling voor politiek... Eerst dacht ik eigenlijk veel meer aan landelijke politiek. Maar, uh, maar die raad, uh, dat zou je kunnen combineren met ander werk. Dus dan hoef je ook niet meteen alles overboord te gooien. En ik was, ik was 26 toen ik, uh, toen ik dat zag. Ik dacht, nou, wie weet. En zo lukte het. Zo ging het ook. Maar ik las ook dat je daarvoor al voor de Tweede Kamer had gemeld. Ja. Dat schrijf je in je eigen boek, dus is het waar? Ja, nee, dat is zeker waar. Op nog jongere leeftijd. Nou ja, Ik dacht, misschien is dat wat. Ja, ik, ik was niet zo'n grote planner, dus ik had zo'n uh, brief geschreven. Ik was eigenlijk best verbaasd dat ze niet geïnteresseerd waren... in oh, ja. wat ik allemaal te melden had over de grondrechten. Uh, uh, ik had een heel vriendelijk uh, bedankbriefje teruggekregen. Weet je nog wanneer dat was? Was dat vlak daarvoor? Ja, volgens mij een jaar daarvoor ja. of zo. Uh, bij die raad was het ook bijna misgegaan... want ik kwam in een sollicitatiegesprek op Stadsdeel Noord... Uh, in het stadsdeelkantoor. Ik kwam me tot dat moment nog niet in verdiept... dat er stadsdeelkantoren bestonden. En uh, het gesprek werd onder andere afgenomen... door de lokale stadsdeelvoorzitter van dat moment. Nou, inmiddels weet ik dat dat ook fulltime uh, uh, politiek bestuurders zijn. Maar ik had geen idee. En zoals altijd in zo'n sollicitatiegesprek... mocht je ook een wedervraag stellen. Dus ik zei, en wat doet u eigenlijk voor werk? Oh. viel een ijzige stilte. Ik werd naar de uitgang begeleid. Blijkbaar zat er nog iemand bij die dacht, nou, misschien toch uh, een, een tweede kans. Nou, zo is het gegaan. Maar niet echt uh, voorbereid? Uh... Nou, ik was voorbereid op wat er allemaal met de stad moest gebeuren. Maar ik, ik was niet zo bezig met, uh, met wie, ik daar, wie ik daar zou treffen. En vervolgens, wat gebeurt er dan? Dan ga je daar een eerste ronde, zijn er meerdere rondes? Uh, is dat een zware procedure? Het gesprek daarna was met uh, Jos de Beus, hoogleraar politicologie, bekende, bekende auteur... Die was ook voorzitter van de kandidatenstekstcommissie. En daar had ik een klik mee. Ik had een verhaal wat, wat, wat ging over, uh, nou, noblesse oblige. De, de, als je zo groot bent en zo'n traditie hebt... dan moet je, moet je meer je best doen uh, dan wat ik er dan van zag als, uh, als krantenlezer. En hij vond dat prachtig. Dus uh, hij heeft toen gezegd, nou, daarna, krijg je, daarna moet je heel lang wachten. En dan komt zo'n telefoontje, zo'n avond dat alle kandidaten gebeld worden. Nou, dat is verschrikkelijk spannend. Dus ik leef altijd ontzettend mee met mensen die zich voor zoiets willen opgeven. Als, dat, als het moment daarbij uh -huh. is. En uh, toen kreeg ik het telefoontje dat ik op de lijst stond. En toen begon het. En toen begon het. En daarna... Uh, en uh, het, was... het maar door. Nou nee, het raaste niet door. Het was meer dat je soms uh, tot je verbazing weer in een andere rol uh, terechtkomt. Uh, ik was heel benieuwd wat het met zich mee zou brengen. Ik kreeg de, de portefeuille Financiën toebedeeld. Uh, de toenmalige fractievoorzitter Charling Roberts kwam uit de financiële wereld en die dacht dat is wel goed voor zijn jongen. En Waarom je... eigenlijk? Nou, hij, vond het, uh, uh, hij had het niet zo op juristen, dus hij vond het ons een beetje een, minpuntje. een beetje praters. En hij wilde dus even eigenlijk mijn verstand testen. En hij vond, hij vond mij wel. Uh, hij dacht wel dat het zou kunnen. En het was een hele leuke, leuke klus. Eerst verschrikkelijk, want je hebt dan een boek met 600 bladzijden... met allemaal jargon en getallen. Maar uiteindelijk is de begroting natuurlijk wel het, het verdeelpunt... Waar, waar alle keuzes die in de stad gemaakt worden, in, in, in terechtkomen. Dus ik heb daar toen supersnel heel veel van moeten leren. En, uh, en daarna vond ik het heel leuk. En omdat je met alles te maken hebt, krijg je veel sneller... een beeld van wat er allemaal gebeurde. Een andere uh, raadslid dat gelijk met jou begon is uh, Carina Schaapman. Uh, deze dagen bekend uh, door haar uh, mooie muizenboek. Ja. Uh, het eerste exemplaar van het boek heeft ze aan jou overhandigd. En uh, in haar toespraak refereerde ze ook aan die begintijd. Jullie ja. zaten naast elkaar uh, in de raadzaal. Wat herinner je je van die tijd? Nou, ik me, uh, Carina is een hele lieve vriendin van mij gebleven. Carina Schaapman. En ook iemand die ik ontzettend bewonder... Uh, eigenlijk een model van wat een raadzit uh, kan betekenen. Namelijk? Niet de beste in uh, emoties schrijven en fractienotities... maar nou, echt iets achterlaten voor de stad. Hij heeft uh, destijds is in de politiek terechtgekomen... omdat ze uh, het niet accepteerde dat de school van haar kinderen zo slecht was. En ze is die strijd aangegaan. Hij heeft dat daarna in de politiek voortgezet. Dus daarna is het hele denken over de, de rechten van een ouder... het feit dat je recht hebt op informatie... Is, is in de stad heel groot geworden... En ze heeft in die tijd een boek gepubliceerd... over haar verleden in de prostitutie. Een mooi, integer, persoonlijk boek. En daarna, en dat vergt heel veel moed... heeft ze samen met Alma Assante, ook een raadslid uit die fractie... onderzoek gedaan naar de misstanden in de prostitutie. Heel serieus heeft ze maanden aan gewerkt. En dat is wel een, een belangrijke kentering geweest... in het denken over prostitutie in Amsterdam. Waar jij nu dus, nog steeds heel druk ja, mee bent. Ik, met projecten. ik sta nog steeds 12, op haar schouders... Ja. Uh, en in die tijd, wij kwamen tegelijk. Er was zo'n eerste bijeenkomst waar de lijst gepresenteerd werd. Dat was in de wagen in Amsterdam. Op de Nieuwmarkt. En wij kwamen er allebei binnen. En we kenden allebei niemand. En zij ze zei, ja, goh, ik sta op 14. Ik ben benieuwd, ken jij hier iemand? Ik zei, nee, ook niemand. Laten we maar naast elkaar gaan zitten. En zo is het een beetje gebleven. En ik had een enorme bewondering voor haar passie. En, en uh, ongelooflijke bevlogenheid. Ze had binnen de kortste keren contact met alle schooldirecteuren van de stad. En, uh, en ik kon haar weer helpen met mijn, met mijn juridische achtergrond. En ja, ik was handig in, uh, in debat. En dus uh, wij zaten naast elkaar in die tijd. En zijn naast elkaar blijven zitten ja. terwijl je raadslid was. Ja. Want je, je steeg je in vliegende vaart, uh, maakte je carrière. Snel fractievoorzitter, partijleider, lijsttrekker. En toen in 2006 was je eerste, voor de eerste keer de lijsttrekker. En toen wonde. PvdA eigenlijk verpletterend uh, steeg vijf zetels naar twintig. Bijna de meerderheid. Um, dan word je wethouder. Hoe gaat dat dan? Kies je dan zelf je portefeuille? Weet je wat je wil? Hoe? Nou ja, die, die verkiezingsoverwinning was, was een hele bijzondere... maar die toch ook heel erg aan, aan twee andere mensen te danken was. Wouter Bos, die uh, op dat moment ongelooflijk populair was. Uh, landelijk stond de PvdA op 60 zetels. Balkenende was op een dieptepunt... En Ahmed Abutaleb, uh, heel populaire wethouder. Uh, ook een hele goede vriend. Nu burgemeester Rotterdam. Nu burgemeester Rotterdam. Die had uh, in de nasleep van Van Gogh... Had heel veel krediet gewonnen bij Amsterdammers... door zo duidelijk stelling te nemen. Die stond op twee op de lijst. Uh, bij die verkiezingen. Ik was lijsttrekker. Maar hij kreeg ook 11.000 stemmen meer. En dus dat zegt, het was ook wel heel erg ook zijn overwinning. Uh, en die van Wouter Bos. Maar de spanning van zo'n verkiezing blijft precies hetzelfde. En Als lijsttrekker... Nou, er zijn niet zo heel veel mensen die weten hoe dat voelt. Nou, vertel maar, eens, hoe voelt dat? Nou ja, ik weet het nog, vorig jaar was dus, het uh, de tweede keer dat ik het deed. Toen was, het, was ik meer alleen, zeg maar. Was het niet, had ik niet een, een abe talib uh, die, die zoveel stemmen zou tekenen. Je bent tot het allerlaatst ontzettend onzeker en alleenig. Je voelt je... Het, de glamour die mensen ook weten bij politiek... Die is echt ver te zoeken, Het is echt bij min 10 in een onbetekenend straatje ergens in Nieuw-West... aanbellen bij iemand die geen idee heeft wie je bent... en die een roos aanbieden uh, en een gesprekje aangaan. Uh, pindasoep in uh, het tochtig winkelcentrum in Zuidoost uitdelen... terwijl je eigenlijk al geen stem meer hebt. En, uh, en op verkiezingsdag... De, de peilingen waren steeds heel slecht geweest voor ons, deze verkiezingen. Uh, het was zelfs de vraag of de Partij van de Arbeid de grootste partij zou blijven. D66 en VVD... Stonden vlakbij. En die laatste dag dat je dus alleen maar moet wachten. Dat, dat is als, als wachten op een medische uitslag, dat is, dat is eindeloos. Maar waar zit je dan? Wat, wat doe je dan zo'n laatste dag? Je hebt niks te doen. De campagne is afgelopen, voorbij. Ik ben toen met een vriend van mij uh, uh, in, zijn, uh, in zijn auto gaan rondrijden door West met een megafoon <laughs> om mensen op te roepen te gaan stemmen. Uh, mensen kijken een beetje verbaasd aan. Hè? Mensen hebben al gestemd of zijn het überhaupt niet van plan. En, ook... en voor de niet amsterdammers Nieuw-West... dat is een buurt waar veel allochtonen wonen, vooral Marokkanen en Turken. Ja, nou, van alles elkaar. Dit, dit was dan eigenlijk net het stuk waar het nog wat gemengd is. Dus binnen de ring. Uh, dus dat, dat is, is kriskras, Inderdaad allochton, autochtone. Uh, uh, en daarna ook doorgereden Osdorp, Plein plein 4045... en dan in zo'n winkelcentrum nog met, met folders. Nee, je moet wat. En, en daarna, als de stembussen sluiten, moet je nog steeds heel lang wachten... Ja, Amsterdam werd het allemaal handmatig geteld. Ja. Ja. Dus toen zat ik op mijn kamer. Met, uh, met in het mijn, stadhuis. Ja, op het stadhuis. Met mijn meest naaste medewerkers. Mensen die in die campagne zich helemaal kapot hadden gewerkt. Uh, mijn vrouw was daarbij. En dan zit je echt uh, nou, in een soort bedrukte spanning te wachten. Totdat iemand op een gegeven moment een smsje kreeg. van, nou, Ik weet niet of het waar is, maar het lijkt 14 zetels te zijn. Toen waren we enorm opgelucht. Ja, dat is dus. En toen steeg het naarmate de avond voordat. Vorderen... werd het uiteindelijk net, uh, net op het nippertje nog 15 zelfs. En dat was heel mooi. Uh, uh, dat is. En we hebben het over de eerste verkiezingen. De tweede. De eerste keer had ik over... die enorme overwinning. Ja. Maar dit is vorig jaar. Oké, okay, dus het... okay. ja, ik kwam op 15. Ja, die 20 was, was belachelijk. Uh, extreme omstandigheden met Wouter Bos en Abu Talib. En een heel impopulair rechtskabinet. Maar vorig jaar was, het, uh, was ik met 15 minstens even blij. Uh, omdat ik ook ook veel... was het een verlies van vijf. Ja, ja omdat je met. S ochtends begin je met nul. En je denkt, zei, zou er überhaupt iemand op mij stemmen? Behalve dan uh, die, die paar goede vrienden bij wie je het echt zeker weet. Maar goed, toch nog even naar die eerste verkiezingen. Want dan ja. is het nog spannender. Ook al uh, waren de voorspellingen toen uh, wel veel positiever. Het was natuurlijk allemaal nieuw voor jou. En het was wel het definitieve bewijs van uh, de aantrekkingskracht van Lodewijk Ascher. Nou, en dat... van Abu Talib, maar toch ook zeker van jou. Het definitieve bewijs weet ik niet eens. Ik weet dat ik het eerste televisiedebat uh, met uh, VVD-lijsttrekker Letitia Griffith grandioos verloor. Die was veel beter, veel meer ervaring. Dat was van het een uh, VVD-Tweede Kamerlid ja. die naar Amsterdam ging. Ja. Een charismatische vrouw uh, die mij daar even alle hoeken van, uh, van de televisiescherm liet zien. Hoe deed ze dat? Nou, ze was gewoon uh, uh, scherper, beter voorbereid, uh, het zag er beter uit. En ik zat daar, iemand heeft wel eens gezegd, het, het lijkt net alsof je, alsof je hars gerookt had, zo, zoals ik daar Ach, een beetje zat te regen. Dus ik, het was allemaal niet zo spetterend. En gaande die campagne kreeg ik het te pakken. En, uh, en werd Hoe het krijg beter. je dat te pakken? Wat, wat moet je daarvoor doen? Uh, veel oefenen, veel. Veel oefenen. Uh, en de absolute wil om te winnen ook. Uh, je staat er niet uh, voor de grap. En uh, ik vond het toen ook een enorme verantwoordelijkheid. En uh, dan moet je dus ook wel goed voor de dag komen. Als lijsttrekker moet je ook voor al die mensen die... Hè, want die doen dan ongeveer veel meer dan jij zelf... in die Frieskou rondlopen, moet je het ook even laten zien. Dus toen kreeg ik het langzaam mij zeker beter te pakken. Dus als definitief bewijs, nou, misschien deels. Maar je vroeg je af hoe, je, hoe, ik daarna, hoe dat dan met die portefeuilles ging. Hè? Heel goed, ja, dat was een vraag, <laughs> ja. uh, Dat was heel leuk... We hadden dus een, een absurde uitslag... waardoor het mogelijk was om uh, uh, met twee partijen te kunnen besturen. Uh, eventueel een, het eerste linkse college sinds de jaren 70 te vormen. En in de aanvang werd er met drie partijen gesproken. Met VVD, GroenLinks en, uh, en Partij van de Arbeid. Die sloot elkaar vrij snel uit. Preciezer, GroenLinks wilde niet met de VVD. En toen uh, ben ik doorgegaan met, met GroenLinks. En dan moet je onderhandelen... Eerst over de inhoud en dan over de portefeuilles. En dat was toen... Ik woonde toen in, uh, in de pijp. Uiteindelijk op een, een reeks oude visitekaartjes... op een tafel met uh, mijn collega Maart van Poelgeest... die portefeuilles zo'n beetje verdeeld en, uh, en uitonderhandeld. En... en dan ben je 31 en dan doe je dat gewoon. Ja, dat hoort er natuurlijk bij je doet het nooit alleen. En wie word je dan? Ja, precies. Wie, wie zijn er dan? Ons, wie helpen er? Je wie adviseren altijd, er? Er uh... worden altijd teams gevormd uh, bij onderhandelingen. Daar zit altijd de partijvoorzitter in, de fractievoorzitter. Uh, nou, mensen die op een bepaald dossier verstand van zaken hebben. En, uh, en dan bespreek je je strategie. En de delegatieleiders, dus de, de, de politieke leiders, die moeten uiteindelijk de. De echte afspraken maken en de moeilijke knopen doorhakken. En was dat erg dat de VVD uh, werd uitgesloten door GroenLinks? Nou, dat vond ik in de, in de aanvang wel, uh, wel jammer. Achteraf denk ik dat dat was wel goed. Uh, want het was toen wel een hele grote... He, we hadden dus met GroenLinks alleen al 27 zetels... anders waren er 35 van de 45 zetels in de één coalitie. Dat was een beetje veel van het goede. Uh, dus dat was op zich prima. En, uh, en dat was ook een, een mooi college om in te zitten... En vier jaar later ontstond alsnog dat college. Toch nog weer die beginperiode. De via visitekaartjes op de achterkant beschreven... worden de portefeuilles verdeeld. Jij kreeg de portefeuille... Nou ja, kreeg, het zou je zelf hebben besloten... financiën, economische zaken. Wat was het nog meer? Uh, luchthaven zat daar zat erbij, haven. Uh, ja, dat was het. Daar had je zelf voor gekozen of ja. bleef dat over? Nou, ja, je, je kan niet zeggen, uh, doe mij maar dit... Maar... Ik vond het verstandig, juist omdat het het eerste linkscollege was... om zelf die financieel-economische portefeuille te doen... en daarmee mensen die daar heel bezorgd over waren, gerust te stellen. Het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven. Uh, Schiphol. Mensen. Ja. Nou, die heb je niet echt gerustgesteld, geloof ik, in die beginperiode. Want al heel snel, geloof ik, de eerste of tweede dag dat je wethouder was... was er iets heel groots aan de orde. De priva mogelijke privatisering van Schiphol. Waar het kabinet balken balkenende zoveel? ja. Een grote voorstander van was. En waar Amsterdam een, een beslissende stem in had, vanwege ruim 20% aandelen. Ja. Hoe, hoe ging dat precies? Nou, de, eerste, de eerste ochtend stond er meteen een afspraak in mijn agenda. Ik wist op dat moment niet hoe dat, uh, hoe dat mogelijk was. Maar die was in de agenda. En dat, dat was het ministerie van Financiën ja. met, met Gerrit Zoom. Dus uh, dienstauto in de straat en uh, Hup, naar Den Haag. Er zat een ambtenaar naast me in die auto die zich voorstelde... goh, ik ben die en die, ik ben je Schiphol ambtenaar. En, uh, en zo was natuurlijk een slimme, is een slimme man. Die dacht, hier moeten we niet te lang overheen uh, laten gaan. Daar zit een, uh, een, een wethouder die echt nog nat is achter de oren. We gaan het even meteen duidelijk maken hoe het zit. Terwijl wij hadden afgesproken dat we geen privatisering wilden. Maar in Den wij Haag... GroenLinkse de Partij van de arbeid. Ja. Ja. in Den Haag was al jaren over gepraat. En was het was eindelijk door de Tweede Kamer... Het was een van zijn grote dingen die hij nog echt wilde afmaken. Dus hij dacht, dan moeten we het meteen duidelijk maken. Dus ik kwam daar. Hij zei, hallo meneer Erscher. En hij, had, uh, uh, hij wist van wat voor boeken ik hield. en hij had alles over mij uitgevonden. Het een hele, uh, ja, toch wel intimiderende omgeving. Hoewel hij heel vriendelijk was hoor. Maar hij liet echt even merken dat hij alles wist. En uh, nou, dat ik toch maar even snel ter, ter zaak moest komen. Want ik begreep ook wel dat, uh, dat Amsterdam dat natuurlijk niet kon tegengaan. Dat is eigenlijk de, de boodschap die, die me meteen werd meegemaakt. En meegeven. hoe reageer je daar dan op? Als kerstverse wethouder uh, van een linkscollege? Nou, ik had mijn vader om raad gevraagd. Uh, die, uh, die was al heel lang advocaat. En uh, was een hele goede onderhandelaar. Want ik voelde natuurlijk wel aan... Dit, dit, dit, dit kon nog wel eens ingewikkeld <lacht> worden. Uh, zeer ervaren minister van Financiën. Ik wist ook wel wat hij zou willen, zo'n beetje. En die zei van, nou lo, je kunt altijd tijd kopen. Uh, het is wel normaal om te zeggen, goh, wat interessant dat u dat zegt. Daar wil ik eens dus even heel goed over nadenken. Hij had gezegd, als je dat nou gewoon blijft herhalen... dan is het gesprek zelf voorbij. en zo heb ik het ook gedaan. Dus dat is een, mooie, een mooi advies ja. van mijn vader. En jouw vader zegt lo tegen jou? Ja. En toen? Want nou, het was één gesprek weten te rekken is één ding, maar... Nou ja, hij werd er dus heel nerveus van. Om, dus het was echt een goed advies. Iemand die denkt van, nou ja, uh, hij wilde natuurlijk daarna... Ik snap nu pas hoe druk zijn uh, leven was. Maar hij wilde natuurlijk in dat gesprek een beslissende wending... of duidelijkheid over mijn positie. He, want ook een heel hard nee van Amsterdam zou tactisch lastig geweest zijn. Want dan kan het heel snel onredelijk worden. Het was heel snel duidelijk dat je weliswaar een juridische positie had... op grond van uh, de statuten en de aandelen. Maar een rechter zou ook kijken of je daar redelijk mee omgaat. Dus of je gevoelig bent voor de argumenten van anderen en de belangen van anderen. Dus je kan niet alleen maar zeggen we zijn tegen. Punt. Uh, men, dat denken mensen wel eens in de politiek, maar je moet nog steeds ook wel Je moet weten argumenten waar je uit bent, ja. je moet je strategie bepalen en de tijd dus nemen. Dus hij wilde dus een... eigenlijk of een, een deal met mij of in ieder geval het idee dat, dat, dat Amsterdam snel opzij zou gaan tegen een bepaalde prijs of iets dergelijks. Of een, een, een onge, onbeargumenteerd nee, waarna je naar een rechter kan. En het feit dat iemand zei, nou daar ga ik eens heel goed over nadenken, reuze interessant, daar werd hij ontzettend nerveus van. Nou ja, en daarna... daarmee stal jij de hart van links-Amsterdam... en ook een groot deel van links-Nederland. Want die dachten, hey, uh, we hebben iemand die de privatisering van Schiphol niet, uh, nou, daar werd... niet in meegaat. Daarna werd snel duidelijk dat ik, dat ik meer moest verzinnen. Uh, want de druk werd gigantisch opgevoerd via de media. Ja, hoe gaat dat? Dan gaat ze al de media bespelen. Nou, er kwamen berichten in de krant dat het doorging. Uh, dat het ontzettend veel geld op zou leven. En zeker ook voor Amsterdam. Uh, dat het eigenlijk niet kon worden gestopt. Allerlei mensen die benaderden me ook om te vertellen... Wat, dat het toch dat het goed was dat ik even dat uh, moment had genomen... dat het nu toch wel afgelopen moest zijn. Hij had de truc door. Ja, en ik dacht, nu moet ik bewegen. En toen heb ik op een gegeven moment voorgesteld... om dan maar zijn aandelen voor over te nemen. Dat was natuurlijk een rare truc, want hij zei... Uh, ik wil er vanaf. het past niet in het rijksbeleid... om die aandelen te houden. Uh, wat Amsterdam doet, moet je zelf weten. Uh, maar ik wil het verkopen. En ik zei toen, van nou, goh, ik ben tegen privatisering, jij wil het verkopen. Eén en één is twee, verkoop maar aan mij en ik, ik had er een heel laag bedrag voor over, namelijk 200 miljoen. Terwijl de, de geschatte waarde dus in de miljarden liep. En toen zei hij, ja, maar dat, hij lachte dat weg. En dat was, een, dat was een vergissing. Want we hadden het wel heel serieus opgeschreven. En uh, ik zei van ja, als je het niet kunt verkopen... en ik geef geen toestemming, dan krijg je er 0 euro voor. Dus is 200 miljoen misschien niet zo slecht. Nou, ik wist ook wel dat het nooit zou gebeuren. Maar we kwamen in een, in een spel waar ik, waar ik baat had bij mijn juridische achtergrond... Dat je dus niet te snel uh, uh, wordt afgeplafd door, uh, door handige uh, advocaten of medewerkers. Maar waarbij het ook wel heel erg ging om een ideologisch verschil van mening. Ja, want legt nog eens uit, wat is eigenlijk de, het bezwaar van een geprivatiseerde schiphol? Nou, ja, Zo, dus toen de regering dacht dat eigenlijk alles beter zou worden als de beurs, als de tucht van de markt daar zou optreden. En men zou efficiënter worden, het personeel zou het leuker vinden, er zou meer geld verdiend worden. Terwijl ik dacht, ja dit is een, een, een onderdeel van ons land dat is uniek. Je kunt niet zeggen, we gaan voortaan uh, uh, vliegen in Katwijk of zo. Je hebt maar één zo'n luchthaven... die is door heel, nou, heel langzaam veel water geven, goed bijklippen... heel gegroeid tot iets wat cruciaals voor de economie. In ieder geval van Amsterdam. Waar daar heel veel Amsterdams werken. Honderdduizend mensen werken daar. Ja. ja, ik had bij beursgang helemaal niet zo'n romantisch idee. Want dan, dan moet er toch gauw een luchthaven in India en in China... En uh, de aandeelhouder wil ook wat. die heeft geen zin om te wachten tot zo'n luchthaven verder groeit. En voor het personeel is het helemaal niet zo'n feest. Hè? Want uh, de aandeelhouder die eist uh, kostenbesparing, dus mensen vliegen eruit. Dus het was echt een, een heel wezenlijk andere manier van kijken naar... wat in mijn oog cruciale infrastructuur is. Wat je nooit aan de markt zou moeten verkopen, in, uh, in mijn opvatting. Nou, die botsing was extra ingewikkeld, omdat de meerderheid... Van de Kamer, toch het hoogste democratische orgaan, had gezegd: Doe maar. En we hadden uiteindelijk, omdat het ooit een gemeentelijke luchthaven was geweest, in de statuten een veto op, uh, op privatisering. Dat hebben we ook gebruikt. En toen? Nou, dat was. Uh, dat was een. Uh, een gekke, gek moment. Er was een aandeelhoudersvergadering en iedereen wist al wat ik ging doen. Maar je moet je voorstellen, daar zijn dus allemaal mensen... die al tien jaar werken aan die privatisering, die niets liever willen. De toenmalige directie, de mensen van het ministerie van Financiën... de stad Rotterdam, die ook nog drie aandelen had, die waren ook voor. Uh, en ik. En uh, Ze wisten al wat ik ging doen, maar het moet toch op zo'n aandeelhoudersvergadering echt gebeuren. Dus in zo'n soort ijzig zaaltje, ik kreeg wel keurig koffie. Uh, nou, aan de orde is agenda punt dit en dit. En dan voor, voor, voor, tegen... En daarna was er dus een kwartier later een persconferentie van Schiphol en ging dat allemaal lopen. Maar het is niet doorgegaan. Nee, terwijl de, de staat het wel heeft overrold, hè? Ja. Maar doordat het kabinet toen niet viel... Ze hebben mijn besluit Of het wel viel. vernietigd. Uh, dat heb ik vervolgens weer aangevochten bij de rechter. Uh, maar voordat we zover waren, was het kabinet gevallen... en uh, was er een ander kabinet en die hebben gezegd... stop, we houden mee op. Ik geloof ook niet dat er nu iemand nog uh, helemaal van de baan aan denkt. Nou, zo zetten je je op de kaart. Ik, wij moeten even luisteren naar Tjoeke. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ga alleen even aan de luisteraars zeggen waar iedereen eigenlijk naar nou zit te luisteren. Dit is het Marathoninterview. We zijn een half uur geleden begonnen. U luistert naar Radio 1, naar het Marathoninterview. En dit is wethouder Lodewijk Ascher in gesprek met Irene Houthuis. Ze gaan nog 2,5 uur door, hoor want we hebben nog heel erg veel te bespreken. Want We zijn nog maar bij het begin. Um, hij vertelt over de financiën, portefeuille, economische zaken... maar op een gegeven moment ging je ook profileren op onderwijs en jeugd... wat niet oorspronkelijk bij je in je portefeuille zat. Waarom? Nou, Omdat dat eigenlijk ook in de, in de jaren daarvoor al mijn passie was. Um, toen ik in de gemeenteraad zat... herinner ik me heel goed dat ik op een gegeven moment een wandeling maakte... Uh, in, in West was het. En daar uh, was een officier van justitie bij. En die vertelde dat hij zich zo'n zorgen maakte... over de steeds jongere kinderen uh, die hij die, die, die tegenkwam. Die ernstige misdrijven hadden gepleegd. En toen heb ik een, een voorstel gedaan vanuit de Raad... om veel meer aan opvoeding te gaan doen. En veel meer aan uh, proberen te voorkomen... dat de kinderen de verkeerde kant op gaan. In 2005. En ik was eigenlijk gegrepen door dat, uh, door dat onderwerp. Ik hield me ook... Mede door, door de invloed van Carina Schaapman. Ja. Heel erg met mijn buurvrouw in de fractie. Heel erg met dat onderwijs bezig. En vanuit financiën was dan vooral... Nou ja, ik kwam erachter dat er uh, gelden om de scholen op te knappen... waren blijven liggen. Op de plank waren blijven liggen. Nou, daar had ik een punt van gemaakt. Ja, dus het was al heel erg een onderwerp wat, wat ik de moeite waard vond. En wat ook eigenlijk in de politiek in mijn ogen... een van de allerbelangrijkste dingen is die er zijn. Dus daar wil je dan ook, daar wil je dan ook wat aan doen. En waarom is dat zo belangrijk, onderwijs? Ja, waarom is onderwijs zo belangrijk? Nou, leg eens uit. Uh, omdat daar, denk ik, iedere dag uh, mensen laten zien... Dat, uh, dat, dat de mogelijkheden onbegrensd zijn. Dus dat, dat, wat je ook aan uh, bagage hebt meegekregen... of aan achterstand of aan beperking, uh, dat onderwijs laat die scholen laten iedere ochtend uh, om half negen... zijn dat weer kinderen uh, waarbij het gaat om hun mogelijkheden... en waar ze naartoe kunnen. En dat is een van de mooiste dingen bij werk dat je, daar, dat, je dat kan zien. Uh, dat je ook ziet hoe daar cynisme iedere dag wordt gelogen straft. Door? Nou, door? Door uh, leerkrachten die iets in een kind zien... en van een kind verwachting hebben... In plaats van uh, uit te leggen waarom het niks wordt. Ze verwachten iets van een kind. En een kind voelt dat. Gaat, zich, uh, gaat zijn best doen. Ontdekt dat hij wat kan. En het is in de moderne tijd ook, ook ongeveer het enige wat je hebt om, uh, uh, om vooruit te komen. De school. Ja, dat is, dat is prachtig. Ik vind het ook. Uh, meestal ga ik op de vrijdagochtend uh, ben ik bij scholen. Ja, daar word je vrolijk van. Geeft energie. Er zijn heus wel eens momenten in het werk dat, dat, je, dat je denkt... Pff, wat een gedoe. Maar op zo'n school krijg je bijna altijd uh, zin om te helpen. En, uh, en dat is natuurlijk wat, wat de politiek ook uh, moet doen. Nou, dat, dat heb ik eigenlijk altijd uh, heb ik ontzettend van genoten al die jaren. Het jammer is dan alleen dat je als wethouder eigenlijk heel weinig uh, invloed hebt... Hè, of heel erg weinig te vertellen hebt over het onderwijs in je eigen stad. Je gaat over de schoolgebouwen, maar over de inhoud gaat natuurlijk het ministerie... Ja, formeel uh, ga je helemaal nergens over. Dat klopt. Uh, Ahmed Abutaleb, die zei eens, uh, Ik heb twee handen op de, rug, op de rug gebonden. Ik ben helemaal geen onderwijswethouder. Ik ben wethouder van schoolgebouwen. En dat... Ik heb dus ook eerst een paar jaar gedacht... god, dat moeten we dan veranderen. Uh, laat ik brieven sturen naar Den Haag. Of ze niet meer bevoegdheden naar Amsterdam kunnen, kunnen sturen. Maar dat is allemaal totaal kansloos. Dat soort uh, uh, pogingen. En na een tijdje heb ik gezocht naar manieren om, om meer invloed op uit te oefenen. Om meer te kunnen bijdragen aan. En dan blijkt al heel snel dat als je, uh, als je goed kijkt... dat er heel veel manieren zijn waarop je wel over de school gaat... en over wat daar gebeurt. En dat je daar heel veel invloed op kan uitoefenen. Namelijk? Hoe dan? Wat dan? Er zijn natuurlijk allerlei verbanden tussen de stad en de school. Uh, er zijn allerlei subsidies. Er zijn ouders, Amsterdammers, die iedere dag op school komen... Uh, je kunt met de leerkracht zelf in gesprek. Je zit in allerlei overleggen met die besturen. Je gaat weliswaar formeel nergens over, maar uh, kiezers en ouders... die zien een wethouder onderwijs, die verwachten dat je er wel over gaat. Dus je kunt dan kiezen voor de hele tijd uitleggen... sorry, ik kan niks voor je doen, of doen alsof je er wel over gaat. Ik heb eigenlijk dat laatste uitgeprobeerd en gezegd van... joh, uh, we willen toch allemaal goed onderwijs. Het is politiek natuurlijk niet een moeilijk onderwerp. Iedereen is voor goede scholen. En omdat we. Ik kreeg de portefeuille in 2008. Dan had je in de stad ontzettend veel zwakke scholen. En zeer zwakke scholen, basisscholen. En is natuurlijk een schande. Dus echt, als je. Bedenkt hoe kan het... dat? Hoe, hoe kan een school zo slecht. Of een stad zo. een stad zoveel slechte scholen hebben? Uh, ik denk dat het. Uh, er zijn verschillende oorzaken. Het komt door. verwaarlozing. Uh, scholen zijn Van een wie? beetje aan de lot uh, overgelaten. Wie, wie, wie, wie verwaarloosde school? Nou, de overheid heeft de scholen heeft gedacht, goh, er is autonomie. Er is een lump financiering. dus je krijgt het bedrag per jaar overgemaakt. En nu mogen jullie in vrijheid het allemaal, uh, allemaal gaan doen. En die scholen zijn vaak zelf weer door een schoolbesturen verwaarloosd. Dus maar dus eigenlijk jouw voorgangers, andere partijen van de arbeid, wethouders, ja, ik echt de onderwijs. de schoolbesturen zelf. Ja, maar ook de overheid zeg je. De overheid ook. Ja, wethouders, maar ook uh, de Haagse politiek. Die hebben daar, die hebben denk ik te veel geloofd in die autonomie als een oplossing voor al je kwalen. Uh, ik heb wel eens gezegd, de, de slechte kanten van CDA en PvdA zijn samengekomen in dat onderwijs. Het CDA met een soort... Heilige geloof in de autonomie van scholen. Nou, de PvdA heeft toch ook verschillende PvdA uh, ministers uh, geleverd Bank. en in de stad zijn het altijd PvdA-wetgevers. De PvdA, okay. uh, het slechte kant van de PvdA heeft zich heel erg uit in twee dingen: ontzettende nadruk op de arbeidspositie van leerkrachten in plaats van op het, het werk dat ze doen en uh, in een poging achterstandsgroepen vooruit te helpen, heel erg in groepen denken in plaats van individuen, waardoor je uh, als school heel goed kunt presteren... omdat je allemaal leerlingen hebt met uh, ouders uit het buitenland... of uit een laag sociaal-economisch milieu... terwijl ze uiteindelijk heel weinig kansen krijgen. Nou, dat is vertaald in de inspectienorm... waardoor een school met veel kinderen met achterstanden... veel lager mag scoren en toch een goede beoordeling krijgt. Het kan best zijn dat die school goed zijn best heeft gedaan... maar voor een kind als individu is het volstrekt onvoldoende. Nou, die twee dingen samen... De school is een soort heilig eiland waar je niks van mag zeggen. Uh, de leerkracht als een uh, in de steek gelaten professional... waar je ook niks van mag zeggen. En kinderen die worden beoordeeld op hun groepskenmerken in plaats van hun individuele talenten. Terwijl uh, en dat allemaal in een klimaat van uh, terugtrekkende overheid... en uh, weinig geloof meer dat je wat kan doen. Dat leidt tot verwaarlozing. En de kinderen zijn de dupe. Ik denk dat dat de oorzaak is geweest. En dan wilde Wegkijken. jij... Wegkijken. Onverschilligheid. Ja. En dat wilde jij veranderen. En hoe doe je dat dan als wethouder? Um... Ja, je zei al veel langsgaan, maar dat is nee, langsgaan, het begin. Dat, he? dat... Dan... Ik heb uh, de beste mensen die ik kon vinden... In de, in, in de gemeente bij elkaar gehaald en gezegd... wat kunnen we verzinnen om te zorgen dat wat ik bedenk... iets verandert in de klas. En hoe zou je de kwaliteit wel kunnen verbeteren? Want er waren natuurlijk allerlei pogingen geweest waarbij er geld was overgemaakt. en, en convenanten waren afgesloten en mooie verhalen. Maar meestal ebte uh, dat weer weg en, en gebeurde er niets. Toen heb ik afspraken gemaakt met de schoolbestuur. over hoe de kwaliteit in twee jaar vooruit zou moeten gaan. En ik heb oud-onderwijsinspecteurs ingehuurd. Mensen die, daar, die dat jaren hadden gedaan. Die zijn achter in de klassen gaan zitten bij de eerste scholen die durfden mee te doen. En die waren genadeloos maar wel heel professioneel in hun kritiek. Dus een leerkracht kreeg... die waren vaak ook ontzettend verwaarloosd in uh, uh, functioneringsgesprekken... en dat soort dingen kwam nauwelijks voor. Die kreeg voor het eerst in jaren harde kritiek, maar wel kritiek over hun vak. Niet over wie ze waren, maar goh, als je zo en zo lesgeeft, gaat het beter. Dat leidde uh, tot hele spannende situaties in die scholen. Uh, maar ook tot, tot een soort... Uh, gevoel van ja, maar dit moeten we toch ook echt beter doen. De directeur die, die kwam daarnaast zitten, achter in achterin de klas. En er werden plannen gemaakt die niet meer plannen waren op een glimmende folder. Maar hoe gaat deze school, deze leerkracht, deze klas. veel beter opbrengsgericht, veel slimmer per kind lesgeven? Nou, de schoolbesturen die zagen mij eerst uh, toch als een soort gevaarlijke indringer. Waar bemoei je je mee? Want hoe kom je zo'n school binnen? Ja, als, als, uh, als overheid, ja. vind je dan natuurlijk. Die zaten daar niet echt op te wachten, maar uh, realiseerden zich ook wel... dat er wat moest gebeuren. En nou, in de beginfase heel spannend. Na een tijdje uh, werden de scholen zelf enthousiast. Werd de werkvloer enthousiast, werden de leerkracht enthousiast... omdat er op een goede manier in ze werd geïnvesteerd. Het was niet, jullie moeten op studiedag, uh, uh, gaan we allemaal daarin. Nee, werd echt gekeken, wat is daar nodig? En ze zagen ook dat, dat het vooruit ging en dat kinderen beter gingen presteren. Het klinkt als het ei van Columbus... Maar waarom is dat niet eerder bedacht? Je denkt toch, waarom is er niet eerder aandacht gegeven aan, aan, de, aan de docenten, feedback gegeven hè? in ons vak? Iedereen praat over zijn vak, je beïnvloedt elkaar. Die docenten waren allemaal heel autonoom in hun eigen klasse. Hoe, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat, dat heeft te maken met hoe de, de publieke sector is georganiseerd. Uh, jij zegt uh, iedereen die doet dat toch, maar je moet ze de kost geven. Kritiek geven en krijgen is best moeilijk. Uh, scholen hebben het, hebben het vaak ook echt heel zwaar gehad. Met heel veel taken en heel veel uh, extra's. En, en weinig uh, begrip daarvoor van, uh, van de overheid. Uh, maar er is ook. Ja, het is een gevolg van verwaarlozing. Als je, als je maar je, je zegt het is nog veel erger Het is in de hele publieke sector. Het is niet alleen in het onderwijs. Maar dat ja. Zeg je. Nou ja, wat ik in de, in de jeugdzorg heb gezien. Is, dat lijkt er wel op. Ja, komen dus we later misschien nog op. Een ja. combinatie van mensen die... Uh, dus bevlogen mensen... anders ga je niet voor het onderwijs of voor de jeugdzorg... die vaak in hele lastige omstandigheden hun werk moeten doen... en soms afhaken... of uh, uh, ja, zo weinig ondersteuning krijgen dat ze afbranden. Uh, maar in ieder geval vaak in de omgeving werken... waar niet het, het hoogste doel is hun prestatie beter te maken. En te zorgen dat er... Uh, serieuze functioneringsgesprekken worden gevoerd. Uh, dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is. Uh, vaak ook onvoldoende begrip voor wat het betekent... om in een klas hele diverse kinderen... Uh, waarbij sommigen nauwelijks opgevoed zijn... waarbij gedragsproblemen zijn... om die klaar te stomen voor de toekomst. Dat is ja. niet eenvoudig. Alleen het verkeerde antwoord is dan zeggen... nou, uh, laten we maar, als ze rustig zijn, is wel genoeg. Dat heb ik iets te vaak gehoord. Er is een schoolbestuurder die zei... ja. Ja, meneer je maar met die populatie moet je niet veel meer verwachten. Populatie is dan code voor allochtonen. Ja, dat is natuurlijk onacceptabel. Ik heb wel eens in zo'n zo zaal gezeten met 23 schoolbestuurders. Helemaal in het begin, hè? ik werk nu fantastisch met ze samen, mochten ze luisteren. Maar dat ze zeiden van, ja, ach, het valt toch allemaal wel mee met die cijfers. Toen heb ik gevraagd, wie van jullie zou zijn eigen kind naar een van de scholen sturen waar ik het nu over heb? Doodse stilte. ik zeg, nou, dan moeten we toch echt uh, nog even doorpraten. Mij intrigeert dat je net zei, dat geldt eigenlijk voor de hele publieke sector. Want je schetst een ontluisterend beeld. Zal dat ook voor de politie uh, gelden, voor uh, de sociale dienst of dat heet tegenwoordig allemaal anders? Nou, het zou ontluisterend zijn als je er niks aan kon doen. Nee, dat snap ik. Maar nee. is het daar ook zo onverschillig, verwaarloosd? Dat weet ik niet. Ik, ik ik ja, weet wat ik, wat ik heb gezien in scholen en wat ik heb gezien in de zorg en de jeugdzorg. Uh, we weten dat, uh, dat op meer plaatsen mensen teleurgesteld raken... over wat er in de publie publieke sector, wat de overheid van mag. En uh, nou, dat leidt ook nu een beetje tot, tot de politiek van... schaf het dan allemaal maar af. En ik vind dat zonde. Ik denk dat, dat je altijd behoefte zult hebben aan goede scholen... aan een goede zorg, aan wooncorporaties, aan, aan politie... Maar dat je wel wat moet vragen. Dat je wel kritisch moet zijn. Juist, Sociaaldemocraten moeten heel kritisch zijn op de voorzieningen die voor iedereen zijn. En niet de ogen dicht doen als het eigenlijk niet, niet goed werkt. Uh, in, in de zorg is dan vooral het, het bureaucratische doolhof... waar kinderen in terechtkomen en ouders. Wat ongelooflijk frustrerend is. Als je een kind hebt dat, dat nu hulp nodig heeft. Het is een gedragsprobleem. Het is een probleem thuis. Dan is niks erger dan, dan dat je steeds bij een ander je verhaal opnieuw moet vertellen. En dat je steeds voor een dichte deur staat en een wachtlijst. Zoals het ook voor mensen die dat werk kiezen verschrikkelijk frustrerend is als je net nee moet zeggen. En s'avonds laat allemaal papieren moet invullen. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je moet zeggen: God, deugt allemaal niet. Uh, mensen moeten het zelf oplossen. Uh, schaf me af. Of het veranderen. Privatiseer het maar. Ja. En daarom ben ik juist eigenlijk ongelooflijk optimistisch bij die scholen zie je in de hele korte tijd dat mensen plezier hebben in hun werk... Uh, hun eergevoel hersteld zien. En dat schoolresultaten voor kinderen omhoog schieten, echt. Ja, want in 2008, ik heb het nog eens opgezocht... waren de 23 van de 208 scholen uh, hadden als kenmerk zwak of zeer zwak. 33. 33 zelfs, ja. nog meer. Hoe is het nu? In januari 2009 waren het 43. Nog meer. En nu zijn het er 9. Door die interventieteams die... Door het werk van die scholen zelf. Ik geef geen kind les. Nee, uh, maar ook door, door ongelooflijk hard samen te werken met de stad. Ja. Door te investeren. Want dat heeft de gemeente allemaal betaald. Hè? Samen met de scholen. Samen met ik heb altijd gezegd, ik ga niet vanuit de stad alles 100% subsidiëren. Want uh, dan wordt het veel te makkelijk voor een school om ook te denken... nou ja, volgend jaar een ander potje. Dus de schoolbesturen die moesten zelf meebetalen. Rijke scholen moesten meer meebetalen dan arme scholen. En dat heeft denk ik ook wel geholpen. Dus ze hebben uiteindelijk ongeveer de helft ook betaald. Want zo zijn, zijn... ze medeverantwoordelijk, ja. hebben ze er belang bij. Een serieus bedrag, het... ook voor zo'n zo school. Ja, om wat voor bedragen gaat het? Nou, over de, ik denk over de hele periode... dus de, de afgelopen vijf jaar, uh, vier jaar, 30 miljoen. 30 ja. miljoen? Ja. En dat is veel voor een stad als Amsterdam? Nou... U weet misschien dat we uh, 1, zoveel miljard uitgeven aan de Noord-Zuidlijn. maar, Terwijl maar Ik noemen. denk dat dit een ja. behoorlijk uh, verstandige investering is. Maar het blijft heel veel geld. Uh, overigens een peulenschild ten opzichte van wat er ieder jaar... naar diezelfde scholen gaat vanuit Den Haag. Dus het, het gaat niet om het geld. Het gaat veel meer om de mentaliteitsverandering in de school. Ja. Maar daar heb je wel een beetje geld voor nodig. Ja. Een ander ding wat uit dit proces uh, is gekomen, is um, wat is vorige week gepresenteerd? Het kwaliteitswijze basisonderwijs Amsterdam. Ik pak hem er even bij. Uh, voor het eerst maakt de gemeente openbaar uh, hoe de scholen presenteren. Heel, vroeger deed Pol dat um, op een iets andere manier. Nu is dat heel professioneel uh, door dat team gedaan. Uh, ik vind het een uh, heel mooi streven, maar ik was toch wel teleurgesteld toen ik het pakte en bekeek, omdat het. Onwaarschijnlijk ingewikkeld is. Het is 60 pagina's, schema's, afkortingen. Nou, ik, de gemiddelde ouder um, gaat het niet lezen, is mijn uh, indruk, en hoor ik ook van ouders. Nou, um, daar zou je best in kunnen vergissen. Ouders die uh, die moeten gaan kiezen. Dus als je een kind hebt, dat dat twee wordt uh, komend jaar. Ja, daar uh, is het voor bedoeld, hè? Ja. Voor uh, die ouders zijn... die een school voor een kind willen zoeken. Ja. Om een beetje objectief, of niet een beetje, om objectief naar prestaties van een school te kunnen kijken, die hebben jullie op een rij gezet. Ja, en, en dat is een hele belangrijke keuze. Dat voelt iedereen aan. Uh, je kind gaat daar acht jaar naartoe. Als een school goed is, dan wordt het uiterste uit je kind gehaald. En als het slecht is, dan heb je, heb je acht jaar uh, zorgen. En dan, dan, dan wordt er misschien niet met dat kind gedaan wat, wat moet. En er is heel weinig objectieve informatie beschikbaar. He, dus er zijn inspectieoordelen, die kan je vinden. Er is de cito nou daar wordt altijd enorm uh, op gelet. Maar het zegt echt niet alles. En voor de rest is het vooral de verhalen van mensen om je heen. Nee, dat is een goede school en dat niet. Ik heb gemerkt dat ouders ontzettend behoefte hebben om wat meer te weten. En wij hebben gezegd, goh, je moet mensen niet onderschatten. We geven alles uh, aan iedereen... Dus je kan ook zien hoe een school tussentijds doet. Je kunt een hele goede eindresultaten mm -hmm. hebben. maar als... goed, Er staan dus heel veel gegevens ja. in van een school. Kleine lettertjes. Uh, vond ik, allemaal niet, uh, ik hoop dat ik niet de enige was die er een leesbril bij moest opzetten. Um, ik dacht, dit kan je volgens mij zo makkelijk vertalen... in wel een makkelijkere brochure. Waarom hier weer niet een samenvatting gemaakt... en dat rondgedeeld en dit als basis gehouden? Is ook een samenvatting? Uh, dus, mensen die een kind hebben, dus iedereen die een kind heeft uh, dat twee wordt... krijgt dit boekje thuis met een brief van mij. En de verwijzing naar een website waar je informatie kan krijgen... en waar je vragen kan stellen. En iedereen die een kind heeft dat vier wordt... dat is het jaar dat je echt begint... die krijgt een brief met een samenvatting van mij. En ik zou het ook heel goed vinden, ook als je... het is inderdaad ingewikkeld... als je dat boekje meeneemt naar de scholen die je overweegt... en vraagt van, goh, leg mij eens, wat staat hier nu? Doen jullie het dan goed of niet in groep drie met lezen? En dat is een hele andere positie. Ouders, die, we komen toch echt uit een tijd van... Goh, luister nou maar naar de schoolmeester. Die weet wel wat goed voor u is. Terwijl ik denk, nee. Uh, door te weten hoe een school het doet, kun je bewuster kiezen. Maar ontstaat ook meer begrip voor hoe een school het doet. Het is niet zo dat je alleen maar kijkt naar uh, de, de gemiddelde eindtoets. Dat is namelijk heel makkelijk als ouders hun kinderen allemaal bijles geven... en het allemaal hoogopgeleide ouders zijn. Uh, door echt over de informatie te beschikken van hoe het gaat... ouders doen allemaal verschrikkelijk hun best... Maar we worden vaak uh, vooral benaderd voor. Uh, kun je, kun je s ochtends komen helpen met de luizencontrole? Uh, we gaan uh, de Lego schoonmaken. Dat is wat minister Bijsveld graag wil, hè? Zo'n Zo manier van betrokkenheid. Nee, ik denk dat, dat ouders daar al ontzettend veel aan doen in, in, uh, in nee, want dat, leven. dat noemde zij een paar weken geleden. Ze ja. is een oproep tijdens de begrotingsbehandelingen. Ze dacht natuurlijk een lekkere afleidingsmanoeuvre... als ik het daarover ga hebben. Ja. Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Als, uh... Ik denk dat, het, dat je het ouders makkelijker kan maken... om die verantwoordelijkheid te nemen. En dat het ook voor de school goed is. Een uh, school heeft vaak, levert soms een wereldprestatie... maar krijgt er geen waardering voor. Omdat mensen alleen maar kijken naar het eindcijfer. En ouders hebben vaak geen idee... wat de school allemaal doet... Nou, met de echte informatie, en die zal volgend jaar vast uh, weer makkelijker gepresenteerd worden... kun je dat gesprek voeren. En ik denk dat je dan, he, een wethouder die kan dat doen... maar uiteindelijk gaat het toch echt om, om jouw kind en jouw school en hoe het daar gaat. Iets anders dat je de afgelopen tijd heb gedaan, was uh, een avond organiseren in de Nieuwe Liefde. Uh, een avond met actieve ouders. Jullie noemden dat de eerste Amsterdamse onderwijsdebat. Waar ouders aan het woord kwamen. Ik, uh, ik was daarbij. Het was uh, een mooi zaaltje met veel mensen die allemaal hun verhaal kwijt wilden. Jij opende de avond met, nou, ik kom hier om te luisteren. Ik uh, heb me net zoals jullie allemaal gehaast om hier op tijd te komen. Kinderen ja. in bed, uh, in bad, uh, vrouw naar uh, ouderavond. avond, uh, ik me te herinneren. Nou, toen had je de zaal al voor je. En toen was er een... Um, ja, eigenlijk achter elkaar um, stelde... deden ouders hun verhaal. En wat mij zo opviel, was dat eigenlijk iedereen het over het lotingsysteem wilde hebben... voor de middelbare scholen in Amsterdam. Er is een, uh, veel ouders willen hun kinderen naar dezelfde school sturen. Er is een tekort. En dat meteen duidelijk werd gemaakt. Ja, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Waarom was dat eigenlijk? Nou, daar wilde een deel van de ouders het over hebben. Er was ook een groep die heel erg bezorgd was over uh, passend onderwijs. Dus hoe is het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen... of kinderen die juist extra aandacht nodig hebben. En er was een groep ouders die zeiden... goh, niemand vertelt ons ooit wat. We horen pas wat als het eigenlijk te laat was. En ik vond het wel mooi, want dat zijn ook de drie onderdelen... waar de emoties rond school... Het meest ja, maar over die kant. laatste twee ging het die, die avond, maar over het lotingsysteem dat werd afgekapt. Waarom? De, ja, ik weet niet precies waarom dat werd afgekapt. Nou, dat was afgesproken, Door, uh, begreep ik. Nou, kijk, je moet oppassen dat het niet alleen maar over uh, de frustratie van het loten gaat. Er had van mij wel iets meer over gepraat mogen worden. Uh, het loten in Amsterdam, daar zit, daar zit een vervelend verhaal achter. Uh, het het oude systeem is eigenlijk heel erg in het voordeel van... zowel populaire scholen als niet populaire scholen... maar niet in het voordeel van ouders. Mm -hmm. Want er wordt enorm gelood. Dat levert heel veel emoties en stress en verdriet op bij kinderen. Heel spannend. Uh, en voor scholen die, die heel populair zijn, heeft dat wel iets chics. Uh, het ja, zal wel het goed zijn als er honderd kinderen natuurlijk. worden ja, uitgenodigd. Als Ze vechten om een plek op jouw school. Ja. Ik heb zelfs uh, een school gezien waar niet werd gelood... die dat toch eigenlijk wel heel graag wilde. Dat is natuurlijk fout, want het is alleen maar naar voor ouders. Maar door het, het gesloten systeem van onderwijskeuze in Amsterdam... was het ook voor de niet-populaire scholen niet zo slecht. Want die wisten uiteindelijk, moeten ze wel bij ons uh, komen. Alleen voor ouders is het, uh, is het frustrerend en voor kinderen ook. Wij hebben toen gezegd, goh, het kan niet zo zijn dat, je, dat het alleen maar blijft... bij uh, ieder jaar dit, deze, deze ellende en, en uh, uh, grote emoties en rechtszaken en noem het maar op. Hoe lossen we het probleem nou op? En dat is toch echt een aantrekkelijker aanbod. Niet alleen die vier, vijf hele populaire scholen... maar dependances daarvan. Ook buiten het zieke deel van de stad. is dus een school, een, een, een mooi VWO. Uh, verbeteringen in de MAVO. Uh, dus we zijn toen... Nou, we hebben afspraken gemaakt met de schoolbestuur... dat het aanbod heel anders moest worden. Niet alleen maar kijken naar, naar uh, de loting... en denken mensen zoeken het maar uit. Maar het aanbod moet veel meer aansluiten bij wat mensen willen was wel een flink gevecht, want daar nou, het is een beetje een refrein. Die scholen zeiden, ja, waar bemoeit u zich eigenlijk mee? U gaat over de schoolgebouwen. Ja, dat zijn ook de middelbare scholen, ja. Dus ik heb zelfs een tijdje de, de huisvestingsmiddelen bevroren... Om, uh, uh, om duidelijk te maken dat het serieus was. En dit jaar is heel spannend, uh, want nu zou het voor het eerst... een kentering zichtbaar moeten zijn met minder kinderen die worden uitgeloot. Omdat er nu een, een mooie school in het Noord bij is gekomen... Uh, waar, waar, waar zo'n populaire school niet te vinden was, eentje in Zuidoost... Nou, als die scholen het goed doen, samenwerken met de populaire scholen... dan hebben kinderen eenvoudigweg meer te kiezen. Ja. Dat is ook wel het, het delen van alle informatie over scholen... zorgen dat ouders meer te kiezen hebben... vind ik wel heel erg passend bij modern onderwijs. Je kunt niet alleen maar zeggen, goh, gaat u daar maar naartoe... wij weten wat goed voor u is en eh, liever geen lastige vragen. Dus in het voorjaar, als kinderen uh, hun zietestoets hebben gedaan... Uh, zich hebben aangemeld en duidelijk wordt of ze het halen weten we... of deze nieuwe aanpak of iets uitgebreidere aanpak heeft gewerkt. Ja, het zal dus al nog steeds geloond worden. Uh, dat kan je niet, niet voorkomen. Maar ik hoop dat het minder is... en dat kinderen op meer plekken terechtkomen die ze echt willen. Die avond uh, met de actieve ouders, um, daar was je om te luisteren, uh, niet om een verhaal te doen, maar om te luisteren naar de, de ouders en hun ervaringen. Um, wat heeft die avond opgeleverd? Nou, wat een beetje jammer was, is dat uiteindelijk uh, dat, ik, dat ik ook heel veel zelf in gesprek moest, terwijl ik hoopte eigenlijk dat er een gesprek zou ontstaan tussen die ouders en de schoolbesturen die schoolbestuurders die hielden zich een beetje stil. Die zaten er wel, hè? Ze waren, ja. ze waren er wel, ja. maar uh, die keken een beetje de kat uit de boom, uh, waardoor ik toch heel erg zelf uh, vragen ging beantwoorden en, en het gesprek aan. Maar het was ook wel heel mooi, omdat je zag dat er zo ontzettend veel mensen de moeite namen om uh, op een doordeweekse avond om acht of uur samen te gaan zitten door, door ja. rotweer. Ja. Dus ik heb ook we hebben van al die mensen de contactgegevens en ik wil eigenlijk dat gebruiken om, nou ja om een vervolgstap te maken. Ze zeggen, goh, uh, hoe zit het precies bij u in de buurt? Wat is het probleem op die school? Hoe kan de stad helpen om dat op te lossen? Hoe krijg je wel het schoolbestuur aan tafel? Dus dat heeft het eigenlijk voor mij vooral opge opgeleverd. Dat het, dat het uh, in ieder geval door een deel van de ouders... ook heel erg gewaardeerd werd dat ze die kans kregen. En dat, je, nou, dat mensen snakken naar, naar iets concreets wat ze kunnen doen... om de school van hun kinderen beter te maken. Ze hoeven niet te horen van de minister... goh, je moet meer doen, dan ga maar minder werken... Ja, dat was echt van bijseveld had gelijk dat die ouderbetrokkenheid betrokkenheid ontzettend belangrijk is voor de school. Maar ze was te weinig precies door te zeggen, jullie moeten er meer aan doen. Ja, daar, daar zat een zaal met allemaal mensen die, die vreselijk hun best doen om, uh, om op school er te zijn voor hun kinderen. Alleen vaak uh, van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ja. Nog heel even terug naar die teams die jij hebt aangesteld om de verbeteringen in de basisscholen aan te brengen. Uh, dat is een project dat nu een tijdje loopt. Uh, men streeft ernaar, of jij streeft ernaar... Uh, om in 2014 geen zwakke scholen meer te hebben. En om in 2018 dat project op te heffen. Heel uh, mooi hè, dat het een tijdelijk iets is. Maar hoe hou je dan die kwaliteit van die scholen in stand... als dat soort projecten er niet meer zijn? Hè, hoe voorkom je dat het succes weer verwatert en weer... Nou, er is in die scholen zelf natuurlijk ook heel veel veranderd. Um, we hebben niet alleen experts in de klas uh, gehad... maar we hebben ook een, een uh, soort cursus ontwikkeld... Voor de, voor de interne begeleider en voor de schooldirecteur... en nu zelfs ook voor de schoolbestuurder. Hoe hou je in de gaten dat het onderwijskwaliteit goed is? Meer dan honderd schooldirecteuren hebben, dat, hebben die leergang nu gedaan... die opleiding nu gedaan. Dat blijft. Hè? Mensen die zo zijn gaan werken en weten hoe je daarop moet sturen... die blijven dat doen. Dus die mijn hoop die directeuren verdwijnen weer, er komen weer nieuwe mensen. Jij hebt ja. straks geen wethouder onderwijs meer. Hoe nee. voorkom je dat? Nou, ik ben daar ook, ook wel best bang voor soms. Uh, ik zou het verschrikkelijk vinden als het, als het dan weer achteruit zakt. Maar wat ik ervoor bedacht heb, is zorgen dat je met opleidingen... Uh, de bestuurders, de directeuren en, en uh, mensen die in de school werken... op een andere manier hebt leren kijken. En dat je door ouders de informatie te geven over hoe het is... Uh, zorgt dat die zelf die vraag gaat stellen die ik steeds heb gesteld. Hoe doet de school het? Waarom kan het niet beter? Uh, waarom zijn de prestaties eigenlijk minder dan, dan moet? Als duizenden ouders dat doen... kan het nooit meer zo verwaarloosd worden als, uh, als in de jaren hiervoor. En dat waren de voorlopig laatste optimistische woorden... van deze wethouder Lodewijk Ascher. U luistert naar het Marathon-interview. Dit, dit is het einde van het eerste uur. We hebben nog twee uur te gaan. Irene Houthuis in gesprek met Lodewijk Ascher. Blijf dus luisteren. We gaan er even uit voor de mededelingen en het nieuws. En zo dadelijk terug. Tot zo.